Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De militairen die afgelopen weekend gewond raakten bij een schietpartij in Amerika... werden beschoten vanuit een rijdende auto. Dat heeft de burgemeester van Indianapolis gezegd. De tragedy is dat into a dispute en ze dat dispute door een gun and shooting at andere people. Een van de militairen is vanochtend aan zijn verwondingen overleden. De andere twee liggen gewond in het ziekenhuis. Aan de schietpartij zou een uitgaansruzie vooraf zijn gegaan. De militairen waren in Amerika voor een oefening, maar op het moment van de schietpartij niet aan het werk. Reizigersorganisaties zijn boos op de NS. Die kondigden vandaag aan dat we morgen in het hele land geen trein rijden dankzij een staking. Maar met die mededeling komen ze veel te laat, zeggen de organisaties. De impact voor de reiziger is wel echt enorm. En, en dus moet je dat tijdig aankondigen. Dus moet je alles op alles zetten om wel te gaan rijden. En dat dat dan zo laat wordt aangekondigd, dat is echt onbegrijpelijk. Alleen de trein van Amsterdam naar Schiphol rijdt morgen. Net als de Thalys naar Parijs en de Eurostar naar Londen. Het Rode Kruis en het COA vragen mensen die spullen willen geven aan vluchtelingen in Ter Apel... om ze te doneren via professionele organisaties. Spontane acties zorgen ervoor dat de spullen ongebruikt buiten blijven liggen. De donaties van al die spullen veroorzaakt troep. Die is vandaag deels opgeruimd, ook door de asielzoekers zelf, schrijft nu.nl. En weet je nog vroeger dat je een film, film wilde kijken en op de fiets naar de videotheek ging? Vandaag bestaat Netflix 25 jaar. En dus zijn er nog maar weinig van die plekken waar je dvd's kunt huren. Maar Peter in De Lier in Zuid-Holland heeft nog een videotheek. Uitzonderlijk, hè. Het is, ik, krijg, ik krijg meerdere mensen, over de vloer die dit zien en die denken van joh, bestaat dit nog? Hè? Een videotheek, een echte videotheek. Het was, uh, ja, als het regende, dan dus stapte ik al lachen mijn bed uit. Dat, dat was het een beetje, want dan wist ik dat het wordt een drukke dag. Zijn zaak loopt dus nog steeds prima en dat iedereen Netflix heeft, jaagt hij als filmfan alleen maar toe. En dan nog het weer, morgen flink zonnig, droog en wat warmer dan vandaag, 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 They are dying Kijk, hadden we hem hier telefonisch in de uitzending, deze Max Polman. En ook met hem zijn we bezig om hier naar de studio te halen. Bovendien, hij zegt dat hij van zandvoort houdt. Nou, dan uh, zullen we dat ook zeker gehoor aangeven. Maar dat zal nog even op zich laten wachten. Waarschijnlijk zal het ergens in oktober worden. Want Max wil ook nog even op vakantie. Dus Trudy was de laatste single die hij heeft uitgebracht voor het nieuws. Van 8 uur heb je Von V gehoord met Turmoil, Turmoil. Nou, uh, onze muzikant uh, van dienst uh, in deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf... die is ook aanwezig. Dat is Losios. Goedenavond. Hallo, goedenavond. <laughs> ja, uh, we moesten een beetje grinniken om de naam Losios, Maar waar, waar, waar komt hij een beetje vandaan? Nou, Jos is ontstaan op de camping van een festival... Hm. waarbij ik uit mijn tent kwam en uh, mijn maten eigenlijk allemaal zeiden... morgen Jos... <laughs>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 ja, want de vraag is... waarom... Eh, eh, dat je ineens op die radar eh, bent eh, gekomen... maar ben je dan eh, nog niet zo lang eh, bezig? Of nee. Je... nee. Ik heb hier dat ik in een bandje... Ja. en daar... Eh, ja, dat was toch meer een band... die eigenlijk bestond in de repetitieruimte... En, mm -hmm. eh,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 you <laughs>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 We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 Je hebt een fijne spiegel voor me snuffert uh, gehouden. Uh, in dat uh, Want Want uh, ik bedoel, ik had dat net ook. Zit ik al die, al die rot dingen ja. weer, al die meldingen ja. weg, uh, weg ja. te werken? Want uh, ik, ik, ik vind het af en toe vervelend. Uh, dat er dan een hele waslijst met meldingen. Ja, dan moet ik ze er allemaal doorlopen. En dan ben ik ja. weer blij dat ik hem weer, uh, ja. weer even weggelegd heb. Ja. En als ik dat staande in de uitzending, dan vind ik het al helemaal vervelend. Dus dat, dat is uh, bij deze mijn excuses. <laughs> dus, uh, ja. geen, geen enkel probleem. Ik nee. maak mezelf er ook schuldig aan. Dus. Ja. ja. Ja.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 Uh, ja, daar ontkom je er niet aan. Ja. Is het is een noodzakelijk kwaad. Zo denk ik er ook over. Ja. Ja. Zo denk ik er eerlijk gezegd ook over. Ja. Je, je, moet, je moet af en toe uh, moeten het. Maar ja. het is niet echt een hobby. Uh, nee. Ik zit het liefst uh, gewoon artikeltjes uh, uit te werken... voor uh, of voor onze eigen website. Of, maar ook of, achter een scherm waarschijnlijk. Ja, maar het maar dat is een, ook weer een functionele reden. Ja, want ik heb, liever, ik heb liever een verhaaltje... wat ik over een muzikant vertel... en dan ook nog over de muziek... wat hij maakt of zij maakt... Mm -hmm. En dan uh, voel ik mij uh, gelukkig. Want ja. uh, dan denk ja. ik, ja, uh, ik heb liever dat dan dat. Ja. En natuurlijk, met mensen praten over muziek. Dat vind ik ja. ook, uh, ook top. Dat is ook mooi. Zeker. Dus, dus, ja. Zeker. Um, Nederlandstalig, waar is het mee te vergelijken? Oeh, dat vind ik een moeilijke uh, vraag. Ja?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 Cleaner, you're my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 En uh, ja, dus daar hebben we, we nummers mee uitgebracht. Uh, Carousel onder andere. En uh, In My Eyes bijvoorbeeld. Mm. Die heb je volgens mij ook nog wel eens gedraaid. Ja, Carousel ook. En uh, ja, ja. En uh, de, in principe is dat eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde. Ja. Uh, gewoon, er, er is gewoon weer eventjes een wissel van de wacht. Maar ah. uh, het, het, en, en het is gewoon nu, de insteek is toch wel iets anders. Van, het is nu niet meer een band, maar echt meer een solo-project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 ...breekt een nieuw hoofdstuk aan. Uh -huh. uh, ja, Ga je dan weer opnieuw uh, die steen naar boven rollen, zeg maar... In, uh -huh. ...zoals in de, de mythe van uh, Sisyphus uh, wordt gezegd, zeg maar... Uh, ...terwijl je weet dat hij toch weer naar beneden zal vallen op een keer. Uh -huh. En uh, ja, het, het antwoord is ja, dus gewoon van... Uh, ...het is wel een, een nummer met een positieve insteek, dat... Uh,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 het moet toch wel een beetje inhoud hebben, die, die popmuziek. Ja. Dus het is wel, mag een popmuziek zijn, maar dat moet toch wel... Uh, <laughs> ja, het moet er ergens over gaan. Hebben. Ja. Ja. Goed, we gaan hem uh, draaien. Back to the street. Of uh, Nee, ik zeg back to the start. <laughs> uh, hier is Erik Rijnhoofd. The hands of my clock say five to twelve I pick a French book from the shelf and put up my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 Away. Oh, well. Enjoy the climb. Stop reading. Start writing. Give meaning. Keep trying. Back to the start. Back to the start. I'll try it again. Back to the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 is een beetje synthwave, een beetje postpunk. Uh, afijn, het is een beetje uh, van alles en nog wat. Jongens heette Dorfstraat 3. En dit is een laatste single die ze hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet Hoe Lang?